Rusland trekt zich volgens de Amerikanen nog weinig aan van het akkoord dat het donderdag heeft gesloten in Minsk. Zo houdt Moskou nog een Oekraïnse helikopterpiloot vast die volgens de VS snel moet vrijkomen. Ook bewapenen de Russen nog steeds de separatisten in het oosten van Oekraïne. Vanavond om 11 uur Nederlandse tijd moet het staakt het vuren in Oekraïne ingaan.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 De nominaties voor de belangrijkste Nederlandse toneelprijs zijn bekend. Actrices Halina Rijn, Chris Nietveld en Marieke Hebink zijn genomineerd voor de Theodore. Kans op een Louis-door maken de acteurs Ramsey Nasser, Victor Leu en Hajo Bruins. De prijzen worden in september uitgereikt. Het weer nog overdag geregeld zon, maar in het zuiden en westen kans op regen. Het wordt vandaag ongeveer 10 graden.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 4 in 2015 al 25 jaar. Live. TGNN. nu, Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Ja. Dit is een uh, belangrijk moment. Good morning. Je staat op als altijd. En ineens ziet de wereld er dan toch heel anders uit. Ja, het heerst weer een beetje. Ik heb wel een beetje. ach oh, man, weg met jou. Half Aflamlendig ben ik hier naartoe gereden. Echt waar? Oh ja, ik had ook al last van mijn keel. Ik weet niet wat ik het is ja, Normaal roep ik altijd tegen collega's... Stel je niet zo aan, kom op zeg, wat gezeur over het je... Het is het gezond. Over. Bij mij is het over inmiddels. Oh, dan heb je mij gegeven. Het dus. Jij bent gewoon de bron, waarschijnlijk. Ja, dus jij hebt het gewoon verspreid. Infectueuze bron. Nou, moest we even wennen, want vanochtend kwam ik in de studio... was het helemaal weer even, helemaal stil... Want vorige week was het een gigantisch feestje. Ja, er stonden we 25 jaar. Wat en toen is het een feestje. En uh, nu is het gewoon weer even rustig in de studio. Het is de zaterdagmorgen. Het is uh, 14 februari. En het is Valentijnsdag. Ja. Ja. ja. Nou, uh, komt u maar. Ja. Nee, jij hebt allemaal een leuk mannetje thuis ja. zitten, toch? Ja, dat is waar. Dat is en wij waar. hebben de, het genoegen gehad om die vorige week te ontmoeten. Ja, ja. inderdaad. Nou, het was zeker uh, tot wederzijds genoegen volgens mij. Ja, zeker. Ja, het is altijd om, uh, om even tot de diepere, uh, de, de, diepere zaak te komen. Nu, uh, hoe, hoe we zijn. moeten We toch elkaar nog een beetje echt besnuffelen. een goed ontmoeten. Nou, je, besnuffelen ben ik niet voor, hoor. Maar, een beetje nee. de mens achter de radiomaker op. Moeten. Ja, ik bedoel, ja. in zo'n kroeg met harde muziek aan kan ik toch niet echt... Nee, hey, die muziek ging ook steeds harder. Ja, ging Ze wilden het gewoon gesprekken. weg hebben. Ze wilden gewoon een schifting maken. Het is nou, ouderen dus en jongeren. Is <laughs> het is uh, vandaag echt uh, ja, zaterdag, dacht, ik, ik moet straks nog wat brons uh, omsmelten. Ik denk... Uh, ja, je, wat, je hebt er een beeld gejat, hè? Ja, Doe dat <laughs> niet zo flauw. Wat een uh, gesodemieter ook. Nel uh, Klaas en hij had ooit een beeld gemaakt... En het komt ergens en dat is gewoon van de sokkel afgerukt. En de eerder ja. heeft ze al. Ze is in trek bij de bronsschieters. Want de eerder is ook al een, een, een bronzenbeeld van haar gestolen in 2007. Alle twee iets met wandelen. De een was uh, de, de springende meisjes, geloof ik. Of de dansende meisjes. En de ander was de wan, wandelende vrouw. Ik ga uh, een voortaan van ander materiaal maken. Ja. Ja, het ja, is gewoon, maar gewoon. Het is ook. gewoon uh, jammer. Ja, is jammer. Dat, Als je ja. kijkt hoeveel mensen er nog uh, potten vol hebben met, uh, met uh, stuivers en alles. Ga dat eens omsmelten. Ga die ja. dingen jatten. Want ja, dat staat schiet... toch maar in de weg. Ja, dat schiet Stof lekker op. te vangen. Ja, die, die moderne stuivers zijn geen koper meer. Nee, maar die ouderen wel. Er zijn echt wel heel veel mensen die hebben hoor. Ja? Ja. Oh. En dan staat er iemand aan je deur. Ja, en nu je koper leven. Um, ja, waar ligt het nou ook weer? Geen idee. Ja. Ja, hey, en je vergeet wat te zeggen vandaag. Ja, no? ja Het is natuurlijk vandaag een speciale carnavals uitzender. Oh, ja, natuurlijk allemaal carnavalsmuziek. Ah. Uh, en kijk eens, hier heb ik ook een carnavalsplaatje. plaatje. Hij is vandaag toevallig uh, jarig Rob Thomas van Metsbox 20. En dit was een klein hitje een paar, week, een paar jaar geleden. She's so mean. Cause she's fine. But for an angel sees a hot, hot mess, make you so blind.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 Thomas, van Madbox 20. Hij is vandaag jarig, hij wordt vandaag 43 en hij heeft het over een hele ja, secreet van een uh, van een vrouw. Nou, daar, moet je natuurlijk, daar moeten we het er niet over hebben op Valentijnsdag natuurlijk. Maar ja, sommige mensen hebben het gewoon zwaar. Ze wel. Nou, dat is niet allemaal even makkelijk, zeg maar, met de relatie. Nou, dat is wel weer die link met uh, carnaval. Als je genoeg gedronken hebt, Ach, maakt niks meer uit. Dan vind je alles gewoon leuk. Het is de Zaterdagmorgen en uh, Rob Thomas, die ken je ook van deze plaats, weet je wel, van uh, Santana. Enough, je hebt die heeft hij ook toen ingezongen. lekker to to to hete videoclip erbij met mooie vrouwen die aan het dansen zijn. Zou is maar ook is een heerlijk andere... nummer om op te dansen. Ja, ja zeker. Wel, uh, is het een, uh, een Samba Salsa zo? Wat is het? Heb ik even zo graag niet... cha cha, -cha. Volgens dat mij u... gewoon... Ja, ja, ja. Ik heb, dat ja, dat heb zo. ik even niet meegeteld. Zo, ja. Ja. Nou goed, dit is wat je nu hoort... is geen traditie, anders weet ik niet helemaal. Maar goed, uh, het is de zaterdagmorgen... en uh, we kijken zo om ons heen... wat ons allemaal bezighoudt en zo. En wat ons, ons natuurlijk sowieso bezighoudt... de MH17... Ja. De daders gaan gewoon nooit opgepakt worden. Ook als ja, maar... vandaag een stelling in de krant van de van Nederland. 90% van Nederland is er overtuigd. Nee hoor, die gaan we nooit pakken. Want nu ja. hebben ze weer een verdrag afgesloten. Die gaan, dan gaan ze sowieso alweer schenden. Want ze gaan eigenlijk ze vannacht stoppen met schieten. Maar ze zijn nog eens volop bezig. Omdat, nee, dat nee, gaat nee, niet lukken. Zondag. zondag. Oh, ja. Ja, is ja, vannacht, ja, vannacht toch? Dus, ja. ja, vannacht. Zondagochtend. Nee. Zondagochtend. Ja, zondag. ja, dus, dus het is om 12 zaterdag. uur. Nee. Wat? Zaterdag is het nu. Ja? Dus morgen, morgen stoppen ze met schieten Ja, morgen. Ja. Maar er zijn heel veel berichten al dat het niet echt gaat lukken, want dan hoeft nee, me nee, één oh. gek weer even te gaan schieten en die andere. Ik moet terugschieten. Dus ja, het wordt niet echt goed aangezet. En Poetin, volgens mij zit hij er ook niet echt achteraan... om dat echt goed eh, in banen te leiden. Maar goed, ja, de daders, ik denk ook niet dat ze opgepakt worden. Ja, dat wisten we van het begin af aan al. Hè? Ik wou net zeggen, ik vind dat verdrag... Ja, het is hartstikke leuk dat het nu officieel waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Ja. Maar het ging sowieso al niet gebeuren. Nee, en uh, wat ook het geval is, ja. We wisten van het begin af aan dat er werd zoveel aandacht aangeschonken. Er mochten zoveel teams heen. Er, mocht, er was zoveel informatie over dat je er helemaal zat van was. Dat je denkt van ja, die, ge die nabestaanden geven ze heel veel ruimte. Maar de daders gaan niet komen. Maar goed, het is, uh, ja, daar in Oekraïne is het belangrijker dat daar nu vrede komt. Hoor ik heel veel mensen zeggen ook. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is eigenlijk misschien nog wel belangrijker dan dat die daders worden opgepakt. Ja, zo veel, er zijn heel veel erge dingen. Er zijn bijna 5000 uh, doden. Ja, en dan hebben wij het over een paar honderd mensen, in, uh, Nederlanders. Ah, ah in vergelijking... Ja. ja, wij Nederlanders staan er... Dat moet opgelost worden. Ja, maar worden. procentueel is het een groot deel van de bevolking. Dat is het gewoon. Ja, tuurlijk. Kijk, als de Amerikanen nou, Oekraïne, waren geweest, waren het er veel minder. Oekraïne is niet zo'n heel groot land ook, hoor. Nee, dat is zo. Dat is zo. Ja. Maar oh ja, maar, inderdaad, het goes out. In, in één klap zoveel mensen. Dat is gewoon... Uh, niet fijn. Nee, en dan hoor je ook van die mensen die zeggen: Oké, okay, straks schuiven ze gewoon een paar van die irritante mannetjes, schuiven ze gewoon voor. Van, nou, dit waren ze, hoor, pak die maar. Uh, Pas een paar uh, veroordeelde uh, gevangenen precies. uit de gevangenissen, Want dit zijn ze, misschien tegelijk gelijk voor je neer. Ja, ja of al dood. Of, of de, als degene die wint, ja. zeg maar, dat, dat de, de Russen winnen, ja. dan, dan pakken die gewoon een paar Oekraïners. Dit waren ze. Ja, als we als hebben de, het al ja, opgelost. Precies. Ja. Ja. Gewoon, echt ja. uh, Rutte, die zegt nou van... Uh, ja Nou, ik geloof je wel, ik je, je op je blauwe ogen. En trouwens, over Rutte gesproken, jawel. Dames en heren, ja, dit is een historisch het. moment. Hij is vandaag ook jarig. Hoe oud wordt hij nou? Ik dacht dat hij uh, 47 of 48 werd. Een jonge man nog. Hè? Echt, een oh, jonge man oh, nog. gewoon hij wat nee, ja, je, over je Ik ben nee, al uh, bezet, nee. maar ik wil niet zo iemand... die zo heel erg in de bekendheid staat. Hoeveel... <laughs> nee, nee, nee, nee, precies. Nee ja hey, dat lijkt me heel naar dan ben je de, de vrouw van en als je dan ergens heen gaat dan krijg je ook steeds uh, krijg je een cijfer in bepaalde bladen hoe je gekleed bent en dat soort dingen nou oh kan je niet ja je ja, maakt het ook meteen weer, is heel groot ook hè ja, ja. ja. maak het helemaal weer en by the way hij kent me niet dus hij weet niet hoe lang kan... ik ben hoeveel, hoeveel liefdesbrieven zou hij vandaag krijgen ja ja dat is wel een zou die er wel hij er wij krijgen is op Valentijnsdag ja. jarig ook gewoon dat realiseer ik me eigenlijk nu pas. Oh, gewoon, volgend jaar gaan we gewoon een kaartje sturen op Valentijnsdag. Ja, maar ik denk dat heel Want veel mensen dat doen, gewoon om het om te plagen. Ja, ik weet niet. Ja, nou, ja. Oh, ja nou, uh, misschien. Nou goed, uh, hij wordt 48, heb hem even goed gekeken. Dus uh, is nog heel laat ja, jong. je hem niet heel, geven? Nee, zou hem zeker niet geven? Nee. Zou je hem nog jongens schatten? Ik zou hem jongens schatten. Ja, ja. ja, ik ook ja, dat komt wel. Het komt ook omdat hij uh, een beetje een jongensachtige uh, grijns heeft. Ik vind ook wel dat je dat, dat, hand, Die hand zo in die rechterzak, dat vind ik ook wel joviaal staan zo. Ja, maar dat is een echte VVD'er. Ja. <laughs> oh, die VVD's komen later laatste tijd niet zo goed in het nieuws. Met uh, alle declaratiegedrag en die helemaal in orde is. Maar goed, deze man komt wel goed in het nieuws. Dan goed, straks meer berichten en onder andere ook de berichten uit Zandvoort. Maar eerst even een, een bandje, dat heet Blackberry Smoke. You know she made me rock and roll again. put the rhythm in my stride again calling to me like a long lost friend she put the writing on the wall. ...als antwoord, ook op internet. All we are. Oh, wat filosofisch. Dat zijn we. Meer is het niet. Dit zijn we gewoon. En ze hebben een plaatje. Het heet. Feel safe. Dat is nog maar afwachten in deze wereld. Maar laten we met z'n allen gewoon deze dag. Het rustig houden. Het is ook Valentijnsdag natuurlijk. De van de band. dat heet Blackberry Smoke. En rock and roll. Dat was echt een rock and roll plaatje. Want ik wil een beetje, een beetje. Rock and roll. Een beetje pop. En het is de zaterdagmorgen. En, um... het, het was toch een carnavalshit? Het was een carnaval. Ja, oh, oh dat dus, uh, had ik even niet... Uh... Ja, nee, carnaval is helemaal veranderd. Oh, is het helemaal... Uh... Ja. nou dan vind ik het ook wel heel leuk voor de, uh, Als dit een nieuwe carnaval is, dan teken ik ervoor. Dat is uh, helemaal niet verkeerd. Ja, goed. maak er een samba-carnaval van. Het is vandaag Valentijnsdag. En ik, ik werd gegrepen door het stuk wat uh, professor Bob Smallhout vandaag schreef in de Kletskant van Nederland. Hij heeft daar een kom... En hij zegt van, ja, dat is Valentijnsdag. Jeetje, ik vond het ook jaarlang, voel ik het allemaal maar onzin uit. Tot dokter Smaal houdt zich daarin verdiepte. En als hij zich ergens in verdiept, dan gaat hij helemaal tot op het bot. Randig. En hij zegt, Valentijn is eigenlijk ontstaan in uh, de derde eeuw in uh, Amerika. En daar was dus uh, de keizer Clodius II. En die had uh, de, de, de soldaten, die moesten gaan strijden. In Amerika? Nou, we zijn Amerika. en Romeinse... nee, Romeinen. Ja. In, uh, ik denk, Griekenland dus Griekenland. Ik denk keizer ja. Claudius in Amerika. Ja, nou, dat kan allemaal niet, zeg. Amerika bestond er helemaal nog niet. Weer <laughs> gek, zeg. Maar goed, maar, maar, uh, alles komt toch uit Amerika. Ja, dat is of wel waar. Yes. Alles, maar, uh, alles, alles bekken. in uh, Ik ben nou wel heel nieuwsgierig. Maar goed, hij zei tegen zijn militairen: uh, we gaan ze strijden. Jullie mogen niet trouwen, want ik wil niet dat jullie een relatie aangaan. Want als jullie straks zeg maar sneuvelen, dan laat jullie een, een, een verdrietige vrouw of, ja. ja. Ieder geval iemand achter hem. Dat is niet de bedoeling, dus ze mochten niet trouwen. Maar er was uh, wel een, uh, een, een, een, een, een meneer, een, een, geneest, een geestelijke, die heette Valentijn. En die had zoiets van, als jullie echt willen trouwen, kun jullie bij mij wel trouwen. Dus deze Valentijn was een geestelijke dus, een pastoor. Die heeft dus heel veel soldaten wel getrouwd. En deze Claudius, deze keizer, die kwam erachter. En je begrijpt het wel. Ja. Yeah. Hartstikke idee. Yep. Kop oh. af. Daar ging en... Valentijn en dat gebeurde dus op de 14e februari. Sindsdien is Valentijn ontstaan. Dus niet iets commercieels. Er zit echt een, wel een diep verhaal achter. En het grappige is dat hij dan verder uitlegt waarvoor hij Valentijn nu omarmt. En dat hij eigenlijk nu pas achterkomt dat heel veel familieleden weg zijn gevallen. dat hij nu achter is gebleven met een kat. Met een uh, abse, abseinse kat. En die uh, knuffelt hem s'nachts als hij ah. dan in bed ligt. Dan gaat hij bovenop op hem liggen en okay, dan knuffelt hij, hij een beetje zo oh, in zijn gezicht. Ik is wel echt aangrijpend. Denk eens aan, oude man die normaal altijd wel heel. Heel sentimenteel schrijft. wordt hij. Ja, wordt hij heel sentimenteel. Ik ja. vond het een mooi stukje van uh, deze dokter Smallhout. Maar uh, we vieren dus eigenlijk dat Valentijn onthoofd is. Ja, zo moet je het niet zien natuurlijk. We vieren de liefde. We vieren de liefde. Hmm. Omdat, uh, ah. ja, Ik dacht om... dat het iets te maken had met je geheime liefde. Uh, nou ja, ja uh, dit, dit hangt er nog meer omdat Hun waren dat is in het geheim getrouwd. Dat heeft deze Valentijn, deze geestelijk heeft dat gedaan. Heeft hij heel veel mensen in het geheim getrouwd. Niemand wist dat zo genaamd. Maar ja, uiteindelijk werd het wel bekend. Dus daar komt het een beetje vandaan. Dus het is niet iets uh, ja, Er, zijn, iets er, wel meer, er zijn er wel meer dingetjes bij hoor. Ja, natuurlijk. Dat, wilt... dat, dat, je, dat je dan stiekem wat deed, weet je wel. Ja, maar goed. Het, het, het, het, het basisverhaal <tie> komt bij hem vandaan. Dus laten we ja. dat even intact houden. Maar dus, de... dus je hoeft alleen maar Valentijn te vieren als je in het geheim wilt trouwen. <tie> Nou, ja, oké. Okay. Okay. Maar, nee, maar het was wel, wel zo dat de Romeinen die vierden Lupercalia. Dat was een Romeins feest op 15 februari. En dat ja. was een vruchtbaarheidsfeest voor de vrouwen in Lupercal. En dat is een grot aan de, van de Palatijnse berg in Rome. Ja. En dan was het inderdaad zo van, dan kon je dus uh, zeggen van, wie vind je leuk? En dan, de, en dan kon je berichten sturen en dan kon je daar uh, meeten met... Uh, met degene met wie jij een vruchtbaarheidsritueeltje uit wilde vuren. Oh, Oké, okay. nou dat staat er wel Dat los het, het, het klinkt ook wel, hè, als je dan tegen je geliefde zegt. Wil jij vanavond met mij een vruchtbaarheidsritueeltje uitvoeren? <laughs> ik heb nou, wel wat van je. Het klinkt wel heel erg alsof je er, alsof je er wil bevruchten. Ja. <laughs> ja. Dan wil je kunstmatige inseminatie. Nee, dank je uh, nee, wel. Ik zie Marcus nog met uh, iets voor zich. Niks, niks. Ja, ik heb meerdere berichten. Uh, ja, Twee ambulancebroeders... Ja? Gary McGain en uh, Sean McCauley. Ja? Die uh, waren maandagochtend. Uh, ja, we voerden ze een hoogzwangere vrouw richting het ziekenhuis? Ja, kijk, Alleen, uh, ja, onderweg. Uh, ja, kwam het kind er al aan. Dus ja? uh, ze moesten stoppen en uh, ingrijpen. Ja? Want het dreigde helemaal fout te gaan. Alleen, het grote probleem was. De vrouw uh, was van. Uh, uh, ja? uh, Congolese afkomst. Ja. En sprak alleen Swahili. No? Dus, oh, ja, ho, En aangezien de, de twee mannen geen Swahili spraken. Nee. moesten ze uh, ja, heel snel een oplossing uh, nee. uh, vinden. Wat deed de man? Die pakte zijn telefoon ja? en gebruikte Google Translate. Hey, kijk eens, opgelost. En los. uiteindelijk konden ze op die manier enigszins met die vrouw uh, communiceren. En uh, hebben ze, ja, is het kind uh, ja, ge gezond ten, uh, ten, ten wonder, wereld gekomen. Ja, ja. Te komen. Ah, en dan spel. noemen ze het kind voortaan uh, bijvoorbeeld uh, Jerry Translation. <laughs> ja. Ja. Dat klinkt nog wel. 2019. Ja, ik zou wel de naam willen weten van het kind. Daar ben ik dan wel nieuwsgierig ja, geworden. Ik, ja, ik dat ook wel, super. ja. Nou goed, allemaal over bevruchting en zoiets. Is misschien wel grappig om deze plaat te draaien. Show the seeds of love. Mmm. De voor Verfeer ik nog licht van vorige week, weet je. 90. Het is wel mooi om te horen dat de Beatles zoveel invloed hebben op de popmuziek ook, hè. Dit van de Beatles dan? Nee, toch? Nee, zullen niet. Maar invloed hebben op de oh, muziek. oké. Okay. Ja. Ik hoor hier geen Beatles in, hoor. Ja, nou, dan moet je beter luisteren. Oh. Echt. De Beatles. Ja, echt. niet. het orkest. Wie zijn dat. Ja, ja sorry. <laughs> je komt uit 1990, hè. Je komt deze plaat thuis vandaan. Teerst proberen ze een Showing the Seeds of Loppers. Alleen hadden ze nog een uh, opleving. En de Orsobald, geloof ik. Ik weet niet de naam even kijken. Maar goed, het geld was op. Toen dacht, ik, laten we bij elkaar komen. Toen hebben ze een hitje gehad of zoiets. Was het alweer twee jaar geleden? Nou ja, goed, dat heb ik als je oud wordt, dan vergeet je. Maar het is pas geleden geweest dat ze bij elkaar kwamen. Toen hebben ze een reetje uitgebracht. Het was niet zo goed als dit, maar het was aardig. Goed, de Zandvoortse berichten hebben we nu weer voor u. Die hebben we vorige week laten stek laten gaan. Omdat we toen alleen maar berichten hadden uit 1990. Het ontstaan jaar van ZFM. Ja, okay. in... Uh... De babbelwagen die gaat weer een nieuwe, een nieuwe avond geven. En het is op een andere locatie dan normaal. Namelijk in het KNRM-boothuis aan de Torberkestraat 6. En uh, Marcel Meijer die is degene die het allemaal uh, een beetje organiseert. En uh, je kan daar dus heen. En ze geven dus een uh, digitale presentatie over 190 jaar reddingswezen. Dat zijn dus geen kinderen die uh, wees zijn geworden. Nou maar over het reddingswezen als geheel. Unieke plek om in de sfeer van het reddingswezen een digitale rondreis te bewezen. Beleven. Uh, dezelfde presentatie is ook nog op 14 maart, maar dan uh, weer in Hotel Faber. Je kan je opgeven via, via 06 13837 3-0. Of via info at waarschijnlijk. Oké, okay, nou leuk. Ja. Ik bedoel, uh, ja. En het is gratis ook, hè? Dus dat is ook wel goed om te weten. Het is gratis, man. Oh, dan ga ik. Ja, dan, uh, ja. Ja, en à uh, voor de kinderen in Zandvoort. Zondagmiddag kunnen ze, ze weer uh, uit hun dak gaan. Bij de jaarlijkse Kindercarnaval in Theater de Krocht. Onder leiding van uh, prins Rob. zijn. Uh, uh, adjudanten en prinsen. Uh... van harte welkom. Ja, ja. Uh, mag er gefeest worden? Ja, zeker. Ja. Vrolijke uh, vrolijk carnaval. Wat kost het? Het is, is gratis, hè? Uh, het kost het even, de informatie. Nee. Nee, het het ik is zie Het gratis, is ja, gratis. Ja, het uh, ja, is nou, is kindercarnaval is gratis en begint om uh, 1400 uur. Uh, de zaal gaat open om 13.30. Om half 2. Oké, okay, goed. Het duurt om vijf morgen, uur. Dus ja. Morgen. Ja. Maar vandaag... Ook carnaval. Is ook carnaval? oké. Ja, er is uh, Zandvoorts carnaval in het sportcafé Zandvoort. Ja. In de Corvens Sporthal. En ik heb gefluisterd uh, dat de nog 2,99 was. 2,99? euro? is de carnaval wordt gevierd in, uh, in het wapen van Zandvoort. Uh, hier midden in het centrum. En daarnaast is er, wordt er zo direct vanmiddag begonnen met de Valentijns Brits drive in de bibliotheek. Oké. Okay. Nou, een paar maanden geleden maakte Eneco bekend dat een fonds, hadden ze een fonds, hadden ze opgericht voor duurzame projecten voor de kustbewoners. Die zouden ze gaan financieren. Iedereen was tegen de windmolens, maar toen kwamen ze in één keer van: hey, over kunnen geld halen voor projecten. Dat komt bij Eneco vandaan, die de windmolens maakt. Nou, dan gaan we allemaal wel ideetjes in, in, in sturen. Ze hebben 50 ideetjes hebben ze gekregen. 28 zijn door en je kon stemmen op die ideetjes. Alleen Eneco. Die komt er nu achter dat er een beetje gefraudeerd wordt met de, met de stemmen. Dus nu kan je niet meer stemmen. Oh. Dus nu gaan ze... Dat, ja, je moet nu maar afwachten wie gaat winnen. Het wordt, uh, in mei wordt het bekendgemaakt tijdens een uh, door Eneco georganiseerd bijeenkomst. En dan, uh, kan, uh, ja, dan kan, kan je zien wie het geld krijgt om een uh, duurzaam iets op te starten in de, in de, in de gemeente hier. Dat zal leuk zijn. Ja. Ik ben nieuwsgierig. Er waren best wel goede ideetje, ideetjes. Uh, om hier te doen. Nog een andere ding, als ja, gaan we met een uh, mopje muziek mee? Nou, ja? Tijdens de commissievergadering van afgelopen dinsdag... heeft de VVD aan het uh, college gevraagd om de Prinsenweg... beter bekend als de Busweg... Uh, vanaf uh, de kruising van de Haarlemmerstraat... richting het centrum tijdelijk open te stellen voor, uh, ja, voor al het verkeer. Uh, ja, dit uh, zou de bereikbaarheid van het centrum verhogen... en zou uh, zolang de kruising, uh, de grote krocht, hoogweg open ligt... Uh, ja... De, ja. Gewoon alles verbeteren. Dus ja, ja, Dat willen ze graag doen. Ja, ik kan ja. me voorstellen als je daar een winkel hebt. Ja, dat is wel een gedoe om je auto kwijtraakt om langs te kunnen. Of moet ik dan weer? Nou, la, maar, ik ga wel ergens anders winkelen. Ja, zo loopt de horeca. En de, ik bedoel, de, de, de detailhandel daar natuurlijk ook allerlei dingen mis. Dat moet je niet hebben natuurlijk. Goed, tot zover de Zandvoortse berichten. En tweede geheel rijden maar we ook nog uh, Eerst even een beetje. Het heet Peace Man. Leuk plaatje dit. Lost on Me. Een beetje Britpop is dit. En vorige week draaide ik toevallig The Charlatans en Weirdo. Of oh nee, het was The Only One. Dat was de grote hit voor hem. Dus toen, toen werd ik eigenlijk een beetje gepakt door The Charlatans. Ik was het wel leuk. En ze hebben ook een nieuwe CD The En Dat dan heb ik zitten luisteren. Echt vetenkrom en traag. En denk ik wuh. En toen kwam ik dit beentje tegen, dat heet Peace. En dit is eigenlijk, vind ik een beetje de nieuwe charlatans. Dat vind ik ook leuk, dit. En dat heet dus Peace and Lost on Me in de zaterdagmorgen. Oh, helemaal niks aan de hand ook, heel Leuk Valentijnsdag vandaag. Ook oh, carnaval begint. Nou ja, helemaal niks aan de hand. Ik zit toch even te kijken in de krant. De P van de A. Oh, oh, oh, die Samson. Die heeft overleg gehad met de, de Groningse burgemeester of de, ja, P, van Pekela. Deze mijnert Schollema. En Minder Schollema, die klapte gewoon even van uit de school. Dat was namelijk bij TV Noord. Leuke woordspeling. Ja, ja, en die zei er even van... Ja, ik heb met uh, Samson uh, overlegd. En die zegt even... Als er meer dan 35 miljard kub gas wordt geboord... Dan wordt er een crisis. Dan komt er een crisis. Dan gaat de PvdA uit de, de regering. En dat kan ik gewoon zeggen, zegt deze Meinder, Schollema. Maar dat zei hij gewoon ja, niet... Uit zichzelf, niet uit, uit zichzelf. Het is niet, niet eens echt met goed overleg. Samsung zat er helemaal niet bij. Dus Samsung moet nu een beetje tegengas ja, geven. Zeg dus ja, maar dat, zo heb ik dat, dat niet helemaal bedoeld eigenlijk. Dus ja, ik, ik hou me hard vast daar uh, in Groningen. Want ik bedoel, het, het, het, het gaat wel minder worden. Maar het moet zoveel minder worden voordat je uiteindelijk zeg maar die aardbeving kan tegengaan. Dan moet het echt wel naar 20 miljard kuub gaan. En dan nog... De halve wereld woont op aardbevingen, dus uh, ja... Jij bent, ja, jij bent vrij makkelijk, jij woont daar niet. Maar ik wil, oh. als, ik, als ik soms die boerderijen zie die gewoon helemaal in ja, stijgers ja. staan al jaren... en dat die stijgers zelf nu beginnen gewoon te rotten. Dus je zegt, ja, we moeten nieuwe stijgers aan maken, want dan is het, Die stijgers gaan instorten ja, nee. en daarna zo, het huis ook, ik, dus... Ik, ik, ja, ja, ja rotten komt niet door de, de gas... Nee. Het rotte komt niet door. Nee, vast. omdat het al zo lang staat. En ja. omdat de regering niet met geld komt om dat die huis op te knap. Omdat er, komt er iemand van, uh, van de NAM en die komt zeggen... Nou, meneertje, die scheuren zaten er al in, hoor. En dat is dan lekker onpartijdig. Iemand die gaat dan, zeg maar... Uh, nou, de, de, de slager keurt zijn eigen vlees, zeg maar. En die zegt ja, van... Nou, er wordt, nee, er dat wordt ingehuurd, ja, ja. Ja, dus ja. nu zijn ze al bezig met een, uh, een, een derde partij. Een onpartijdige partij die daar gaat kijken. Maar dat loopt allemaal niet zo heel erg soepeltjes. Ja, maar sowieso... Als je die beelden ziet, dan denk ik altijd van... Ja, ik snap... Die mensen die kunnen hun huis niet kwijt. Nee. Dus dat is heel erg. Ja? Maar ik zou zo toch echt niet zo willen wonen hoor. Ik zou het echt niet durven. Nee, nee ja, dit is gewoon het Wilde Westen waar je woont. Ja. In, een, in een hutje, gewoon met het balk hier en daar. Dat je denkt, ja, en ze hopen in godsem dat uh, Van Kamp uh, ja, met straks met geld over de, uh, gewoon, over de brug komt. Maar, maar, ik voort... Gewoon heel Groningen. Gewoon helemaal leegruimen. We hebben vast nog wel ergens een stukje grond waar ze met z'n allen kunnen wonen. Kunnen we daar lekker naar gaan? Ja, om? naar Almere wil ik uitrijden. Dus. Alles bij Almere plaatsen. Ja, gezellig. Ja, de woondepot Almere. Zet ze kom daar je, allemaal neer. Kom meneer? je uit de mooie stad Groningen, word je in Almere gedeponeerd. Ja. Nou, lekker. Maar ja, goed. Ja, we hebben ja, dat gas toch wel echt nodig. Goed, andere berichten die ons toch wel verbazen zijn. Ja, ik kwam hier achter de... Zeg maar, we koppelen tegenwoordig alles aan onze tablets en telefoons en zo. Ja. Dus uh, ja, ze hebben nu een, een uh, BH ontwikkeld ja? die je ook aan je telefoon koppelt. He? Dan denk je, ja, wat moet je daarmee? Deze, deze BH die kan uh, borstkanker ontdekken. Oh! Dus, ja, dat is wel mooi. Dus uh, ja, veel sneller dan, uh, dan de gewone ja, de technieken die ze nu gebruiken en met oh, onderzoeken. Die nare foto's. Oh, daar is ja. zo'n ding. Ja, kan maar voorstellen. Het uh, ja, is, uh, is een soort van sport BH. Ja? Er zit een sensor in die, uh, ja, die registreert. Ik vraag me dan wel af, ga je dan gewoon altijd met zo'n BH lopen? de hele hey. tijd dat je op een gegeven moment... Oh, nee, hey, opeens heb ik ja. Dan, ja, ja, als je die dan gewoon uh, één keer in de maand aandoet... Nou, dan, uh, nou, dan, ja. dan heb je op dat moment een mooie uh, meting. Het is wel heel bijzonder als het echt zou werken. Dat zal ja. Iets, ja, iets apart zijn. Je hebt natuurlijk ook van die apparaatjes die je vooraf kan zetten... dat je, je je bloeddruk en je kan, alles kan testen. Ja. Dat schijnt toch niet ja. helemaal 100% te zijn. Maar ja, we gaan natuurlijk wel naar een maatschappij... waar alles gecontroleerd wordt. En dat alles met ja, je zak van dit... telefoon... Uh, te meten valt. Ja, op een gegeven moment hebben we gewoon zo'n heel pak aan. Maar vraag ik we me wel af. Op een gegeven moment ja, gaat je zorgverzekering dan ook omhoog? Dat denk ik wel, ja. En van Sorry. die uh, dingen in het toilet die je gelijk meten wat er allemaal in je urine zit. Dat wordt ja. gelijk helemaal getest enzo, en zo. Ja. En oh, je hebt de cocaïne. Hup, gelijk staat de politie voor je deur. Ja, ja. ja. Wat een, wat een heel goed idee gewoon dit, zeg maar. Jouw ja. toilet. Er uh, wordt een foto gemaakt van en dat je plas en tegelijkertijd wordt getest en uh, uh, ja, prijs, allemaal weer teruggekoppeld. Alcohol en je zorgverzekeraar. En, zo, en, dan, ja. en dan gaat gelijk gewoon die deur op slot. Dan zit er gewoon opgesloten. Het, Tot uh, de politie komt. Meneer Jansen zit op toilet 2. Hij uh. uh, wilde ontsnappen maar we hebben hem te pakken. Ja, gelijk zo. Nou. Ja, en de blaastest komt in de auto. Moet ja. je, je, je halverdegen dat, dat je op de snelweg zit opeens zo. ook ik moet blazen. Blijven blazen. Als veilig, als ja, veilig. Het is allemaal alles mo moet veilig en het moet ook allemaal zo goedkoop mogelijk ja. En degene die uh, voor overlast zorgt, degene die ziek is, die moet het betalen. gewoon. Moet ja. je maar gezond gaan leven? Ja, precies. Nou, dat is toch zo? Dames en heren. Ik heb er is. wel een bericht, maar ja, we, we zijn alweer zo lang aan het praten. Dus we doen hem op je muziek. We doen even En daarna mag ik. Hè? Ja. Nou, nou daarna, daarna mag jij. Gaan we even de democratie overslaan. Ja. Je staat op de wachtlijst. Ja, Echt wachtlijst. Na het volgende plaatje: een bericht met Joland. Eerst even de drums, money. En daar gaat het allemaal over tegenwoordig. Het schijnt weer aan te trekken de economie. Heel klein beetje. Nu alleen die buitenlanden erbij. En dan gaan de lonen weer omlaag. dan slot alles weer in volgens mij. Zo, in Amerika hebben ze weer een aantal mannen opgepakt. Die wilden eigenlijk uh, ja, even een statement maken. Dus die zouden bij uh, openbare gelegenheid zouden ze even hun wapens leeg gaan schieten. En uh, het uh, hand aan zichzelf schiet, uh, leggen. Ja. Dat hebben ze gelukkig kunnen voorkomen. Dan was Valentijn niet meer wat het was Wees geweest. Ach, jee, Dan was dat ja. toch heel iets anders geworden. Dus dat heeft de politie goed opgepakt. En dat dan ontwijnt allemaal, Was het over geld. Ja, hoe je dan in één keer daar terechtkomen. Het... Ja, nou ja, geld is belangrijk. Ja. En daarom zijn er ook veel, zeer veel mensen die aan, aan het solliciteren zijn. Ja. En dan was er was een Schots meisje die had gesolliciteerd naar een bedrijf. En uh, toen kreeg ze op een gegeven moment uh, een antwoord terug van beste Heather. Je hebt een recept van rundvlees met chili meegestuurd als bijlage in plaats van je... Van je cv. Oh, ja. nou, ze kon er wel om lachen. En ze plaatste een foto van de brief op Twitter met de boodschap. Slechtste, van mijn leven. Slechtste dag van mijn leven. Maar ze kreeg wel reactie. Ja, het bericht werd oh. razendsnel opgepikt. En meer ja. dan 8000 keer geretweet. Die heeft een baan, dat weet je gewoon. En zelfs Jamie Oliver vond het een grappig bericht. Hij ja, zegt, ja, stoofpotje ja. kan alles, zei hij. Ah, <laughs> Wat een grappig ook weer. Ja, en veel mensen vinden dat ik een job gewoon moet krijgen als ik hen dat stoofpotje maak. Maar oh, ik zei oh, oh, dat ze hem oh, niet oh, zien oh. als een geschikte kandidaat. Nou, je moet niet meteen van de toren geblazen dat jij wel geschikt bent. Nee, dat moet je nu een ander overlaan. 8, nee, nee, dat zijn ze ook. Veel mensen vinden dat. Ja, veel mensen Maar sinds ze was 18, dus uh, ja, ze is nog in uh, de learning mode. Ja. Ja, dus ze moeten gewoon een hoop leren. Ja. Ik heb ook stomme dingen gedaan toen ik uh, jong was, hoor. Uh, ik zou gedaan. het bijna niet geloven, maar het is waar. Jij hebt ook nog stomme dingen gedaan? Ja, absoluut. Ik nu helemaal niet meer, bedoel je? Bijna niet. Bijna niet, nou, oké. Okay. Ja. Het ja, doet mij denken aan een bericht over. Ja, ik zat even te denken. Wat, ik zat even een, een iets een stom, moment, geloven, ja. een stom moment terug te halen. Ja, maar. Ik, moet er, ik doe echt mijn best om die stomme momenten echt daar niet aan te denken. Maar goed, nee, wat, uh, maar ik zat te denken: van Wanneer was haar laatste stomme moment? Ja? Ik kan hem even niet voor mijn geest halen. Dus nee. nee. Nee. Ja, ik heb, ik, uh, nee, ik ja, heb Mijn zoon heeft weer een stom moment. Die heeft iets op zijn teen laten vallen. Die schijnt nu gebroken te zijn. Jesus. Een tweetje van gisteravond laat. Ik heb ah, hem nog niet gesproken. Ik ja, heb het, ook het niet wakker gemaakt. Iets op je teen laten vallen. Nou, sorry ja, een hoor. Een doos met ja, 10 kilo sperrits ah, of zo. Bevroren. Ja, dat is wel zeer, ja. Ja, Ow. dat is... Dat was een ziek idee, zeg. Maar goed. Maar... Het uh, deed mij denken aan een, aan een kickstarter. Yeah? Als je nou snel geld wilde verdienen. Yeah? Die, die had voor de grap een kickstarter bedacht. Die moest... Uh, die wilde een gerecht ontwikkelen. Ja? Yeah? Maar de, en daar had hij 10 uh, dollar voor nodig. 10 en, dollar? Uh, daar had hij een heel filmpje van bij gemaakt. Terwijl hij alle ingrediënten al had. Dus hij ja, had dat, die 10 dollar. Helemaal nodig. niet nodig, nee. nee maar nee. Maakt niet uit. Um, in ieder geval, en dan liet hij het dan zien. En daar heeft hij uiteindelijk 1,2 miljoen of zo mee opgehaald. Wauw! Kijk! <laughs> Het is ook wel grappig. De Kickstarter is het ook best wel goed om naar te kijken. Maar ook geld voor elkaar. Hè? Kijk er ook even op. Als je wil investeren. Er zijn ook mensen die zeg appartementen maar in, in, in, willen plaatsen in een, in een kerk bijvoorbeeld. Of ze willen een, een nieuwe auto aanschaffen en daar hebben ze geen geld voor. Echt binnen een mum van tijd krijgen die mensen, als ze een beetje een goed verhaal hebben, goed onderbouwd, ja, dan geld. Ja. krijgen ze geld. Je krijgt het geld alleen. Je moet het eigenlijk ook wel weer terugbetalen. Maar ja. dat is allemaal wel goed geregeld. Dat is ja. beter dan bij de bank hoor. Als je, als je inderdaad uh, wat geld hebt staan, Waarvan je denkt: van ja, het staat wel leuk op de bank, levert niet zoveel op. Nee, en ik echt kan echt. het eventueel wel, zou ik het kunnen missen. Crowdfunding heet het. Ik dat? Uh, ja, ja, ja. Uh, ga vooral in crowdfunding. Het is uh, ja, je helpt ondernemend Nederland mee Ja, uh, ja uh, en zeker. En je uh, kan ook inderdaad iets laten. Uh, stimuleren wat jij leuk vindt. Ja, dat is mooi. Want het is ja. toch heel wat anders je weet bij God niet wat de bank met je geld gaat doen. Nee, plus, je krijgt uh, de misschien bank. een procent misschien als het meezit. Al je wel in wapens of zo. Maar ja, nu kan je ja, zeggen: ja. oh, die gaat iets doen met natuurvriendelijke dingen, of die gaat juist iets doen met ja, computerdingetjes ja, dat is, dat is, en uh, wat jouw interesse is. Nou, dat is wel heel leuk. Dat is heel ah. mooi en het duurt niet zo lang meer. Dus ik, ik, ik roep echt iedereen op: als je wat extra geld hebt, kijk even op geld voor elkaar. Er zijn leuke bedrijven, leuke initiatieven, en dan uh, krijg je, kan je tot 8% rente krijgen. En wat, wat krijg je er bij een bank als je bij en bank een beetje te veel, te veel geld neerzet, moet je betalen. Oh, we zetten ja. de link wel even op onze Facebook. -pagina. Dat vind ik wel. Goed idee. Oké, okay, dames ja, we en heren. Plaatje die vorige week ook is blijven liggen. Want vorige week draaiden we alleen maar plaat uit 1990. En ik, ja, deze moet je gewoon een keer horen. World Party. Het was ook een wereldfeest vorige week. Want toen bestonden we 25 jaar. Deze plaat heet Way Down Now. Inside my tbi. me cry I'm way down away. Een plaatje die met dat, woehoe, de Rolling Stones. En dit is alweer lang geleden trouwens, 25 jaar geleden. World Party. En dat heet The Way Down Now, ja. Het is 5 minuten voor 9 in de zaterdagmorgen. 14 februari vandaag is uh, Mark Ruttenjarig. Hij wordt 48. Jonge Blom nog. Nou. en straks gaan we nog meer even kijken wat er allemaal speelde op 14 uh, februari door de jaren heen, hebben we al een hele overzicht erover maar goed, het is, uh, het is zover is het nog niet we hebben nog andere wetenswaardigheden die we kunnen melden oh Mark oh Mark ja. oh Mark Rutte bedoel je toch Ja. ja oh nee sorry, we hebben nog een Mark ja. kus hier zitten Nogal, ja. ik hoorde ook iemand vorige week zeggen wat leuk dat jullie iemand in de uitzending hadden die net zo oud was als een radioprogramma ja dat is toch heel leuk ja hartstikke ja. leuk ja. Oh, ja Dat, dat filmpje is, nou, is ook leuk geworden. Ik heb even ja? gekeken. Nog... Oh, ik heb hem nog niet gezien. Ja. Ik ben ZFM. Want ik ben ook 25 jaar. Ja, dat was dat, jij. Jij moet even kijken. Je moet even kijken via ZFM. Kan je op een link komen. Er zijn alle filmpjes. Je ziet een, uh, uh, zie Je ook ook mij. En uh, Jolande zie je. En uh, een stukje van de... Uh, noem je dat ja, van Jou dan? heb ik de laatste tijd al zoveel gezien. Ja, wel, ja, man. In de, heel de krant. En, uh, ja, in de krant. Ik, uh, ik, ik ben nog druk aan bezig met allerlei contracten die ik aangeboden heb gekregen. Dus ook voor allerlei bekende radiostations. Ja, ja maar, denk ook aan ons, hoor. Ja, ja, ja, natuurlijk. <laughs> ik ben nog even aan het overleggen. Oh, echt zwaar aan het van Wat, wat, wat ja, moet ik dan krijgen weet je wel? Voor geld? En uh, krijg ik reiskostenvergoeding en zo? Dus daar zijn we nog niet helemaal uit. Want ja, dat is toch wat eerst. Maar wat jij bent je? toch wel gewend om uh, met een onkostenvergoeding te werken? Uh, ja, hoor. Ja, ah, precies. Ja. Nee. Goed, ja, mocht je het uh, helemaal gemist hebben, namelijk in Halems Dagblad stond ik met een interview vorige week zaterdag. Ja, we Google hebben het genoteerd. Gewoon, ja, Google gewoon even twee pak CFM en kom je zelf op het artikel terecht. Ah. Ja. Hij is niet geblokkt hoor. Dat moet je. Dat je eerst nee, met, nee, maar voor, nee. Als je gewoon twee. Je gewoon openbaar. Twee, ja. echt gewoon, gewoon een, een cijfer twee. Nee, zo, twee zo zou je nou ook weer niet opleveren twee. Nee, nou, ik, ik, ga eens kijken of we het op onze uh, be, uh, Facebook-pagina kunnen zetten dat. Uh, oh, ja, dat heb ik al geprobeerd, maar dat lukt, lukt niet. niet. Nee, nee oh. Hij is geblokkeerd om te delen op uh, pagina's. Oh, oh. oh nou, okay, ja, ja, dan. Maf, dan moeten we hem ik, even scannen of zo. Nee, ik heb op zelf heb ik wel. Als ik mijn naam Google of twee pak Google en. Uh, in combinatie met de naam kom ik al op heel veel uh, sites... die dan weer verwijzen naar H&M's Dagblad. Dus het kan wel op een of andere manier. Nou, ik ga eens kijken... Goed, belangrijke zaken, zaken zijn... Belangrijkere zaken. Die zijn, zijn er zeker. Ja. Huh? Uh, die zijn er. Uh, ze willen uh, programmeren tegenwoordig. Uh, ja, dat is natuurlijk, wordt natuurlijk wel een beetje de toekomst. Ja. En dat willen ze nu als uh, vast vak geven op de basisschool. Wat een goed idee. Ja. Ja. Maar ik zie het nog niet helemaal voor me. Moesten ze dat willen gaan doen. Nee. Want ik zie nou niet echt zo'n kind zo'n programmeer taal type. En ik, er zitten dus vast wel jongetjes tussen zitten die dat hartstikke leuk vinden. Ja? Maar ik denk dat er ook een hele hoop mensen zijn die dat echt niet gaan snappen. Ja, maar het wordt, vroeger was het echt met eentjes en nulletjes en toestandjes allemaal. Maar het wordt natuurlijk wel steeds makkelijker te programmeren. Ja, waarschijnlijk beginnen ze gewoon met van die uh, makkelijk te programmeren. Uh, ja, ja, systemen, zeg maar. Dat je. Dat je uh, oh, heb je dat filmpje wel eens gezien van die gast die. Uh, ...die een apparaat heeft ontwikkeld waarmee hij van bijvoorbeeld een paar bananen... Ja? ...kan hij een circuit maken, een, een elektronisch circuit... ...en dan kan hij er drum op drummen. Op bananen en zo. Ah, oh, dat filmpje zal ik even ja, laten dat zien. dat filmpje moet je laten ik, ik ook even op uh, ik, feest. Ik, ik ben wel echt nieuwsgierig hoe het, het filmpje eruit zit. Nou, het plaatje voor... 9 uur. Ah, nou, we jullie. Ja, heel erg leuk hoor. Dit is uh, Indie, een Nederlands bandje...